Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Oho. De Nate Kok met het NOS-journaal. Noord-Korea zegt een belangrijke test te hebben gedaan op een raketbasis in het westen van het land. Het staatspersbureau spreekt van een succesvolle test van grote betekenis. Mogelijk ging het niet om het afvuren van een raket, maar is er een raketmotor getest...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 Catalaan heeft nog niet gereageerd op de kwestie. Eerder dit jaar haalde hij ook het nieuws... toen een door hem gemaakt massief gouden toilet... uit een paleis in Engeland werd gestolen. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi zijn bij een brand in een kartonfabriek... zeker 43 mensen om het leven gekomen. 16 anderen raakten gewond. Volgens de brandweer brak het vuur midden in de nacht uit... in het tellende gebouw. Op dat moment laag er mogelijk 70 medewerkers te slapen. De Duitse missionaris Reinhard Bonke, die met zijn preken grote menigte trok in Afrika, is overleden. Hij zou sinds 1967 meer dan 79 miljoen mensen hebben bekeerd tot het christendom. Bonke richtte in 1974 de organisatie Christ for All Nations op... en die zegt in een verklaring over zijn overlijden dat het werk van Bonke Afrika heeft getransformeerd. Reinhard Bonke is 79 jaar geworden.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 We gaan verder met het Children's Album Opus 39 TH141 en eh, daaruit het 21ste stukje Sweet Dreams, oftewel zoete dromen. Gecomponeerd door Peter Illich Tchaikovsky en eh, we gaan luisteren naar meneer Lang Lang en die speelt het op piano.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 Uh, Allison Balsam Balsem op trompet. En het Balsam Ensemble onder leiding van Simon Wright. Dus daar komt het vuurwerk. Works van uh, Georg Friedrich Hendel en wij gaan nu weer naar iets totaal anders uh, namelijk een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 Hier is het vioolconcert van Beethoven.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 zitten, Die weten natuurlijk meteen uh, wie dat is. Het is een dj, het is een componist, het is een producer. Het is een, uh, ja hij is eigenlijk alles. Het is de artiestenaam van Tom Holkenborg en uh, die is geboren in Lichtenvoorde op uh, 8 december 1967. En hij woont in de Verenigde Staten en het is een Nederlandse dj, componist en producer. En op dit album, wat we dus nu gaan luisteren, ook nog eens de uitvoerende artiest.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 Thank you.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 Nee, Esfahani, nee, moet ik zeggen, die speelt uh, klaversymbel. Hele aparte combinatie. Gaat u ervan genieten. Daar komt ie.